Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Gelukkig, gelukkig. Geen ernstige berichten. Alleen zilver op de aflossing. Goedenavond, luisteraars. Straks de voorlaatste aflevering van De Hel van Dakar... waarin het tijd wordt om de balans op te maken van de hoogte- en dieptepunten... uit deze rally waarin auto's, motoren en trucks meedoen. Maar nu eerst trucks in Europa. Programmamaker Jan Maarten Deurvorst hij wil per duim... vanaf de Duitse grens naar de Brennerpas. Het um, is de bedoeling om tijdens die reis om zoveel mogelijk in trucks van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs mee te rijden. Want hij wil namelijk meer van de truckerswereld. Weten. En lukt dat nog in deze tijd met Nederlanders meerijden? Hij deed het vroeger, 25 jaar geleden, toen ging dat eigenlijk nog wel. Maar de tijden veranderen natuurlijk, want wil men hem nog wel meenemen? En zijn er nog Nederlandse truckers? Zijn er nog Nederlandse trucks? Ja, die zijn er nog wel, maar zitten daar nog Nederlandse truckers op? En hoe is die truckerswereld eigenlijk? Is het nog, is het nog leuk? Is er nog vrijheid? Laten we dat eens gaan beluisteren. Wij gaan luisteren naar Met de Vlam in de Pijp. Natuurlijk, we gaan ze vandaag naar lunchen. Maar we nemen niet meer. Oké. Komt truckers allen op de Brest, de wagens vol met vracht. Ja, je mag het niet zeggen, maar die muur is die, die nu die afgebroken. Want die hadden is twee keer zo hoog, om we even de grens moeten inbouwen. De remmen moesten in vooruit met klare taal. We gaan naar Polen met het Het is woensdagochtend, 9 uur. Ik sta hier op een pompstation van Babrich. Als ik nog honderd stappen verder doe langs deze autobaan, dan ben ik in Duitsland. Ik heb mijn auto hier nu neergezet. En vanaf nu uh, zal ik het uh, met mijn duim moeten doen. Want ik uh, ga nu liften naar de Brennerpas. Ja, dat heb ik veel vaker gedaan toen ik een jaar of uh, 25 was. Dus uh, 25 jaar geleden. Vaak deden we dat met z'n tweeën. Dan maakten we er een wedstrijd van. En ik herinner me dat ik het een keer in 10,5 uur uh, gedaan heb. Nou, ik ben benieuwd of het weer zo snel gaat. Het zal in ieder geval iets langzamer gaan nu. Want ik uh, lift nu... Alleen met uh, truckchauffeurs mee. Dag meneer. Dan zou ik een stukje met u mee kunnen rijden? Ja, ik uh, kan wel. Kan dat? Oh, fijn. En kunt u me afzetten bij, de, bij een raststead richting uh, de Brennerpas? Ja, dan zet ik u vlak voor Overhausen herstrijd. Oké. Okay. Vind ik prima. Nou, fijn. Uh, wil ik wil nog even vijf minuutjes staan. Of, voor de kaart? Voor de rusttijd, ja. Oh, ja. Zware wow. wagens volgeladen, zie ze gaan met die stoere kerels op de, en een bij de Nou We gaan de grens over nu. Ja. Grensstation, Rastetten, Elten. Koffie bij, muziekje erbij, doe uh, doet elke dag. Dus ik vind het leuk, ik heb schrik van mijn werk. Daarom ben ik het ook gaan doen. En ja, ik wou van kind af aan al zou uh, ik al vrachtwagens te kijken. En dat vond ik natuurlijk al helemaal geweldig. Wat, wat maakt dit werk zo leuk? Ja, uh, ik, ik, ik zit niet binnen vier muren. Je, je ziet niet uh, elke keer dezelfde screensaver. Elke keer weer een ander screensaver. Maar het is altijd de autobaan, hè? Het is wel vaak de autobaan, ja. ja. Maar ik moet straks uh, moet ook nog een stukje binnendoor. Nou, dan zie je gewoon echt mooie Duitse huisjes. Ik vind Duitsland een heel mooi land. Nou, dat, dat maakt het gewoon heel mooi. Ja. En el, el, elke dag is weer anders, eigenlijk. Ja. ik weet eigenlijk eh, niet meer met woorden uit te leggen eigenlijk, Hallo, hebben jullie ook koffie om mee te nemen? Ja. Oké. Okay. Klein of groots? Äh, kleine, bit. Ja. En dan nog een croissant, bit. Goed dat u Kunnen Sie mir äh, sagen Waar ik nu ben. Hier? Ja, wie weit van, van die holländische grenzen? 50, 60 kilometer. Wie heet het hier? Uh, Hunksen. Raststätte Hunksen. Ja. Oh. Entschuldigung, fahren ze even richting München of uh, uh, Frankfurt? Mm. Nee. Nou, een ben aan een andere. Oh, je bent ook Nederlander. Oh ja. Oh, ja. <laughs> nee. nee, wij, gaan, wij buigen daar net voor naar rechts. Oh, oké. Okay. Met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn sas. Ik heb een manje van de radio. Ik wil met de brenner pas toe. Ik heb De microfoon maakt hem af en toe zo even wat we hebben goed? Nederland is transportland bij uitstek. En de belangrijkste pijler van de sector is de vrachtwagenchauffeur. Die zit hoog en droog in de cabine van zijn truck, koning te wezen van de weg. Hij werkt dag en nacht. Zo is tenminste het traditionele beeld. En geniet van zijn vrijheid. Maar klopt dit beeld nog wel? Of moet ik de truckchauffeur meer zien als een bedreigde soort... die langzaam uitsterft doordat hij zijn habitat verliest aan de Oost-Europese concurrent... En misschien is die vrijheid ook niet meer wat het geweest is. Misschien voelt de chauffeur zich vooral aan gevangenen... ingeperkt door stringente rijtijden en een strenge politie. Tijdens deze liftocht hoop ik meer te weten te komen... over de leefwereld van de trucker anno 2011. En dan maar hopen dat ik ook nog op de Brenner kom. En er komt een truck aan van Marco Sjaal... En wat voert u vandaag? Uh, ja, Koplampen. Koplampen? Ja. Zit hem van de koplampen? Ja. Oh. Dus voor de Bijenwijfabriek. Heel voorzichtig rijden, dus. Ja. <laughs> Vol onder <licht> bij <laughs> ja. Mag je uw cabine ook nog even zien? Ja. Zie het... ja? Ja. je je schoenen uit? Doet. Ja, natuurlijk. Hij <lacht> gaat even aan. Ja. Tachograaf. Alles. Waar zit de tachograaf dan? De linkse. Dat is dit. Mooi. Nee. Daar. Nou, ja. En daar zit gewoon een, uh, een schijfje in oh, nog steeds, een, een papiertje. Een pas. Oh, dat gaat niet meer per papiertje. Nee, dat was uh, vroeger. En die registreert alles, ook hoe je hard u gaat, alles. Alles registreert hij. Ja. Daarvoor moet je er nu ook uh, pauze maken. Ja, want u hebt nu een half uurtje pauze. Ja. En hoe lang mag je daarna rijden? Mag ik weer 4,5 uur rijden? 4,5 uur? Ja. Onafgebroken. Ja. ja. En dan weer een half uurtje pauze? Nee, dan uh, moet je weer drie kwartier maken. Elke 4,5 uur uh, na 4,5 uur moet je drie kwartier maken. Ja maar ik had net al een half uur stilstaan en dan moet je nou weer een half uur stilstaan. Wat is, Wat is dit dan trouwens? Die... Oh, dat is mijn boordcomputer. daar krijg ik berichten van de werkgever zeg maar, oh, ja. waar ik naartoe kan. En, uh... Een soort uitgebreide sms eigenlijk? Ja, ja. en er zit ook weer een navigatie in, maar ja dat gebruik ik nooit. dat is, dat is veel te klein. <lacht> Zijn wielen blijven draaien op de baan. Zolang zijn motor maar blijft vloeien. Ik sta hier al een uur. En het gaat niet echt best. Er zijn drie Nederlandse vrachtwagens hier langs gekomen. Twee daarvan werden bestuurd door Duitsers. Dus dat ging niet. En die andere moest hier vlakbij zijn. Dus die kon we ook niet meenemen. Ik zou niet weten hoe dat nou komt zo Dun bevolkt is wat uh, truckers betreft. Van ja. zulke een variant viel naar München of Innsbruck? Nee. Nee. Sprekens-ie Duits? nicht Russie. Wat te zeggen? Wat te zeggen. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Russie koud Oh, hij uh, zegt uh, in in, um, in Rusland is het heel koud en hier is het lekker warm. En wat do je eat? Borscht. Saukraut. Sour, sour, oh, ja. We houden in de Aldi. Aldi. Aldi, dat kent hij. Aldi, hier okay. stilletjes. Yes. Heel gaaf. Nou geweldig, je hebt de wekker aan. Drie keer hier geslapen. Ja, ik heb lekker ik, uh... Wat vervoert u als ik wagen mag? Wat zit er nou in? Diepvriesgroente, bevroren garnalen. Oh, bevroren fruit. En waar komt u vandaan nu? Ik kom uit Urk. Uit Urk? Urk, ja. Dat is mooi. Ja. Ik voel me ook zeer thuis. Geboren en getogen. Ja, ik woon 100 meter van het water af, van de dijk. Ja, het is eigenlijk altijd, het weekend altijd uh, een gitaar erbij of een uh, of buikorgel. En dan wordt er even gezongen. Hè? De hele familie zingt? Ja, nou, uh, het is van ouds, ze, ze is eigenlijk zo gegroeid, weet je wel. En mijn vrouw die zingt, uh, zingt zelf ook. Die hebben een paar cd's ook gemaakt met haar broer. Wat voor we? Ah, het zijn een meerdere geestelijke liederen. Hè? Een beetje ja. opwekkingsliederen, psalmen. Op staat bekend als broer en zus, zingen. En als ze zingt, dan uh, valt u in zwijm? Ja, helemaal. <laughs> helemaal. Maar bent u met, met die bevroren spullen, bent u dan... Uh, Heeft u een uitzonderingspositie op de weg? Of, uh, nee, helemaal niks. Nee, bevroren niet. U moet dan, alle rijtijden moeten zich houden. Ja, iedereen, hè? Ja, ja. Maakt niet uit wat je geluid hebt. Rijtijd dat is uh, het belangrijkste wat er is. Als u het opnieuw zou kiezen, zou u dan weer truckchauffeur worden? Nee. nee, nee. Ik doe het al 25 jaar. Maar het is niet meer uh, zoals het vroeger was natuurlijk. Waarom niet? Ja, allemaal regeltjes en wetjes. Uh, je mag bijna niks meer doen. We is bij onze firma kunnen ze precies zien op 10 meter nauwkeurig waarop ik het nou rijd. Ja. Via satelliet. Dan ben je daar niet bang voor, daar gaat het niet over. Maar het is, uh... de vrijheid is weg. Die ja. er vroeger wel was. En alles kan uitgelezen worden? Ja, alles wordt uitgelezen. Ja. Als je een keer op de knop is, dan weet alles precies. Ja. Dat voelt onvrij. Ja, het is. Uh... Kijk, ik denk bij een firma dat als je niet achter je aan gaat bellen, uh, waar zit je, of je gaat er langzaam, of je doet dit of dat. Is het? het is gewoon anders dan vroeger. Vroeger uh, dan ging je sma anders weg. En, uh, je had geen telefoons, je kon je niet bereiken. Ja, dat ging, dat ging toch veel anders. Veel vrijer, denk ik. Maar wat, wat vindt u het, uh, het grootste probleem nu? Nou ja, kijk, je, je mag nog. Uh... Vroeger kon je een paar uurtjes verdienen als je chauffeur was. Kon je uh, patiënten verdienen, dat is tegenwoordig ook niet meer zo erg. Kan je nog extra, Wat extra uurtjes pakken bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Dat is nou gewoon over. Het ja. is nu 9 uh, rijuren. en twee keer in de week 10 rijuren houdt het op. Dan komt er een beetje losje laien komt er dan nou bij, ja, er is wel zo'n beetje: zinger de reden die geister die melodie. Dat is de ritmos. Mooie uh, mooie truc. Ja. Ja. Bevalt het nog een beetje? Maar wel. Ja. die die daar staan hier. Oostblokkers. Wat is er mee? Nou. Hun krijgen mooier werk en wij uh, shitwerk. Ik en dan... mooier werk? vrijer werk? Nou, verre afstanden. Dat doe ik graag. Maar ik weet niet of ik er verder. Want ik moet nog uh, gaan laaien. Oké. Okay. Ja, dank u. Nou. Inmiddels sta ik hier drie uur. Ik weet niet wat hier aan de, aan de hand is. Zijn er geen uh, Nederlandse truckchauffeurs meer? Is er, uh... Ben ik te oud om te liften? Net de vijftig gepasseerd. Wat doet zo'n man met zijn uh, duim omhoog? Nou, daar kan ook nog bij dat het vandaag een hele grauwe, natte dag is. Het uh, regent, het motregent eigenlijk. Waar zijn al die vrachtwagens gebleven? Ik tel er nu uh, zes. Er kwam nog een Duits voorbij, er is een Tsjech. Oh. Nou, toch een lift gekregen. Nee, Als uh, niks nee, even rechtop zitten, dan moet ik me zich ja. helpen. Hebt u er bezwaar tegen dat ik een zetje hoor? Nee hoor, ik heb niks te zeggen. <laughs> Je moet van dit vak houden. Die mensen die achter het bureau zitten, die weten helemaal niet. Laat eens een week met een chauffeur meegaan, zoals u doet. Kunnen we erover praten? Kijk, ik moet, na 4,5 uur moet ik aan de kant pauze maken. Maar nu sta ik op 4,5 uur, twee keer 4,5 uur, 9 uur rijden. En dan sta ik. En dan kan ik niet meer. Je gaat dus aan de kant staan, dan ga je even liggen. En dan ben je af en toe nog moer dan dat je er een half uur erbij pakt. Want na drie kwartier moet je weer verder en je hebt eigenlijk helemaal geen zin meer omdat je nog een half uur verder moet. Ja. Dus dit is nog gevaarlijker. Ze hebben het in wezen hebben het dus gevaarlijker gemaakt. Ja. Daar hebben ze helemaal niet meer nagedacht. En er wordt heel nauw op gekeken. Hier, als je ja, minuut. Uh... Ja, ja, ja. Wat zit gepiept trouwens? Nee, dat is, dat is voor, de, voor de straat. En als ik overkijk, als ik nu over de straat, dan doe dit niet. Maar dat als ik je heb... over de witte lijn gaat. Ja, en als er iemand tekort aan mijn land geeft, geeft hij dus uh, teken dus dat ik tekort oprijd. Dat is tegen uh, sla in slaapval? slaap vallen. Ja, dat is ook zo ja. Maar... ja. Kijk, als ik nu te kort aan de streep kom, dan begint hij te... Ja, dan komt mijn net een Laat aan. <laughs> Laten we het even niet doen. Oh nee, dat is sol. Kijk, zie je dat? Hoor je dat? Dan ga ik over de streep. Dan kom ik te kort in de streep aan. Dan ja. je dan bijna met je ogen dicht gaan rijden eigenlijk. Nou, dit, dit, ik heb hier nog een oude versnelling in. Maar in, maar in die allernieuwste daffen heb ik mijn versnelling niet groter dan daar. En dat is maar mijn versnelling. En dat Een heel ja. klein pookje? Nee, helemaal geen pookje. Dat is gewoon net als hier: dit is een kachel, en dan zit in de nieuwe DAF, zit dat ook in. Gewoon een, daar een knopje, en dan gaat het automatisch. Zeg dus maar op de 1, 2, 3 of dat ook niet? Nee, helemaal, helemaal niet. Ik hoef me alleen maar aan te schakelen om in de, in de versnelling te zetten. En dan kan ik via de, het stuur kan ik nog. Ben, kan ik dan kan iemand met één been kan rijden. Nee, <lacht> ah, natuurlijk. Kijk, zie je dat? Dan ja. kom ik dus te kort aan de streep. Heb je ook dingen om jezelf een beetje te vermaken in, in die truc? Of? of zijn het vooral functionele dingen? Ik, euh, nee. ik, heb, ach, ik heb een puzzelboekje bij me, s'avonds eventjes, dus. Of ik heb een krant bij me en dan lees ik even een krant. Ja. Maar verder niet. Ja, goed, er zijn mensen bij die hebben een telefoon, televisie in, en, die en die hebben een die hebben een, een, een, een, een computer bij hun. Die, dat hebben ze allemaal bij hun. We gaan nu richting Düsseldorf of uh, Dortmund? Ja. Hallo. Uh, Hannover. Na 400 meter rechts voor soorteren op de A2. Hannover. Rechts voor soorteren. Nou ja, ja, rustig Het <laughs> Ga niet hard, hè? Links voor soorteren in de auto's. Ja, dat en ook niet. Nee, dat is helemaal geen kunst. Hard rijden is helemaal geen kunst. De kunst is een veilige overkomen. Ja. Dat is de kunst. En ben op anderen. En een straat die praat met jou. Je moet dus aanvoelen dat die straat met jou praat. Op wat Denk van we... je praat die nou, dan? De, de, de, de strepen die erop staan, die paaltjes langs de weg. Dus deze dingen, die soort kilometerpaaltjes. De, de... 61 kilometer? Kijk, zoals die, straat, die, die, die, die straat die praat met jou. Wat zegt hij nu? Hij zegt nu dat ik dus naar links moet gaan. Dan gaan we hier af? Hier ga ik eraf, hier ga ik u afzetten. En hier moet ik proberen om een lift te krijgen. Dus. Ja, bedankt. Het staat verkeerd, hè? Ja. Het verkeerd. We staat verkeerd richting Brenner dus. Oh. Ja, Wat hier langskomt, gaat nooit met Brenner. Oh, hoe kom ik hier uit dan? Ja, de andere kant dan. Want ik moet naar de overkant en daar ja. vragen. En dan eerst vragen, Keulen, Frankfurt. Ja, ja, nee, dan zit je al in ieder geval op de goede richting. Maar kan, dan... kan ik dan naar de overkant komen eigenlijk? Ja oversteken. Oh, dat kan. Ja, ik vind het illegaal. Ja, maar een, een, een, een snelweg oversteken, dat is niet zo makkelijk, toch? Nee, is gevaarlijk. Ja. <laughs> Wat zit nu in de problemen eigenlijk? Ik zit een beetje in de problemen dus nu. Uh, niet in de problemen, maar uh, dat er gezorgd de andere kant komt. Ik kan er niet meer tegen. Al die natte wegen en een tegenligger die zijn velden ligt er niet in. Altijd maar rijden. En de ruit. Tja, en vanaf toen ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Ik beland op een B-weg en moet echt liften. Over vernederend gesproken, dit is best dus echt vernederend. Uh, iemand keurt je een blikwaardig. Ja, ik een halve crimineel, maar ja, dat is uh, onderdeel van het leven. Ik word door een jongen in een open cadet opgepikt en afgezet op een afrit waar geen oprit blijkt te zijn. Ik, ik zit nu in ieder geval diep in de pinari. Dolend door een buitenwijk in Duisburg kom ik uit bij een metrostation. Ik weet niet waar deze trein in gaat, ik weet niks. Ik ben echt totaal verdwaald. Waar ik ook uitstap, een liftplaats is in geen velden of wegen te bekennen. Uiteindelijk kom ik een paar uur later uit bij houtbaanhoofd Düsseldorf. Ik weet ik niet meer. Ik denk dat ik nu maar op een kaart ga kijken waar, uh, waar ergens een Rastette is. Maar... Daar neem ik in armoede een taxi naar een Rastette. Ja, heer uh, ja, waar varen we nu heen? We gaan nu naar de ruststeden Heide. Ruststeden? An de autobahn 3. Ja. Veel leuk. Dank je. Op die raststetten sta ik een paar uur. Mag ik iets vragen? Gaat u misschien richting Frankfurt of uh, München? Nee, oké. Okay. Ik kan de verleiding niet weerstaan om mee te liften met een snelle personenauto die me naar de volgende ruststeden brengt, ook op autobahn 3. Het is nu half zeven s'avonds, stikke donker. Ik heb hier ook uh, ijskoud. De wanhoop uh, begint een beetje toe te slaan. Ook op die rastetten sta ik een paar uur, tot ik het zo koud krijg dat ik een hotel neem. In mijn kamer sta ik een half uur bibberend onder de hete douche. Ik heb nu 18 uur gelift en ben nog geen 150 kilometer van de grens met Nederland. Op de fiets gaat het nog sneller. Goedemorgen, spreekt u Nederlands of niet? Ik Deutsch. Duits. Yes. zin van Duitsland. Uh, ik ben uit Polen. Ongeveer uh, uh, vier weken en dan een week te huis. Een woche, Ja, we hebben Heimweh. Ja, ja. dat is. Uh... Op een parkeerplaats onderweg, waar vooral Oost-Europeanen komen, stuit ik op deze Poolse chauffeur. Die in een vrachtwagen rijdt met ja. Nederlands kenteken. De Pool. ...heeft heimwee. Hij heeft een vrouw en twee kinderen in Polen, maar die ziet hij nauwelijks. Hij werkt altijd volgens hetzelfde schema. Vier weken in een Nederlandse truck en dan zes dagen thuis. Hij mist zijn familie, verschrikkelijk. Vandaag is hij ook wat moedeloos. Hij weet niet meer waar hij het eigenlijk voor doet. Zijn dagloon is slechts 42 euro per etmaal. En ook hij vindt dat te weinig. Dat is... iedere dag zalen 42 euro... 42 euro. Ja, Geld voor een restaurant, een koffie onderweg, voor een douche stundig. of voor andere extra's is een. Ja, <laughs> Hij kookt dus meestal zelf in een doos onder de truck. Zijn eigen, vols potje. Polisch eten. Ja, Polisch essen en dan. Daar praten en Op een parkeerplaats ook in, staan die mensen staan je, dan hou ik altijd de zaak in de gaten wat er, wat er gebeurt. Nee, er gebeurt wel eens dat er een pelletje zoek is of zo, dat, uh, of dat er een band uh, in één keer verdwijnt of een tank uh, diesel. Er gebeurt wel eens wat, wat je zegt, uh, dat hoort niet zo. Het is armoede alleen voor een heleboel chauffeurs. Ja. ja dat is gewoon armoede alleen. En we zitten hier, kijk wat daar ook staat. Daar krijgen we al allemaal meer concurrentie voor. Waar die mannen... een Tsjech en een, en een pool? Ja. ja, voor het die, die, geld waar die mannen voor rijden, kunnen wij niet voorop staan. Die rijdt voor minder dan u? Ja, tuurlijk. veel minder? Voor minder. Die mensen die rijden voor, veer, voor 1400 euro, hoe is het in de, in de ronde? En u? Ja, dat ga ik u dus niet zeggen. Maar dat is dubbel ongeveer wel, of nou, meer? Nee, nee, nee, nee. We zijn dus hmm. toen in de goede jaren, in de beste jaren, konden we toch minstens met onze overuren en de, de, de dingen eroverheen, met de, de procenten zaterdag en zondags, konden we minstens op 27, 2800 komen. En wat, wat we daar meemaken onderweg met, met die grappenmakers, dat ze niet bij bedrijven mogen komen, ze hebben, lopen op die sandalen rond en de, die mogen ze niet laden, en de, die, mogen ze niet laden en de, die mogen ze niet op de trein komen. Van alles maak je mee. Maar waarom mogen ze dan niet komen dan? En dan hebben ze geen, geen werkschoenen aan, en ze hebben een, van, van, van, van, van die trainingbroeken hebben ze aan, en ja, geen gepaste kleren. Dan mogen ze ja. niet op de trein komen, mogen niet geladen worden. Maar, maar staat de baan van de truckchauffeur een beetje op de tocht in Nederland? Door de Oost-Europianen? Ja, ja, ja. Want het is moeilijk om werk te vinden nu. Ja, voor mij? Ik en je... als truckchauffeur? Ja. ja. Als beginnend truckchauffeur? Ja. ja. Je mag het niet zeggen, maar die muur is die, die die afgebroken. Want die hadden ze twee keer zo hoog, meer je de grens moeten inbouwen. Nogmaals, ja, je neemt het op, maar je mag het niet zeggen. Maar dat is gewoon zo. Voor ons, als, als, als, ook voor bedrijven. Bedrijven die hier afgebroken worden, die gaan naar Polen toe. En de mensen staan op straat, ze kunnen in Polen veel Ja, die krijgen een Poolse vlag. Ja, nou, en ze krijgen een Poolse vlag en daar in Polen is ook alles veel gegroeid en ze wordt inges ook een subsidiegeld ingeschoven En ze besloten de midden de zagen ook nog Want ze dat geld wat ze van Europa is ze subsidie krijgen, wordt helemaal niet voor het bedrijf besteed, wordt heel andere dingen besteed. Ja. Meneer, kan u twee dagen erover vertellen? Bedrijven die afgebroken zijn, hier in Nederland geladen zijn en in Europa weer opgebouwd worden in, in Oost-Europa. Het ja. gewoon gewoon afge hier afgebroken, daar is het, laat niet hier van hier gaan en het wordt afgebroken. Het gaat daar naartoe worden ze opnieuw opgebouwd. Ik ben stil. Een bon chauffeur. Ik ben getrouwd. Met een motor. Ik woon op Wielen in een cabine. Daar zit ik. Jor jaar Jorin. Jaar met monster. Waar zijn we nu? Heel Polstein. Hoe ver is het van Nederland af? Nog geen 600 kilometer, ongeveer 6,5. Maar je hebt het gezien, er zijn weinig Nederlanders op de weg deze kant op. Ja, misschien ook omdat het te laat wordt. Eh, omdat je niet meer terug kan voor het weekend, als je nu de Brennerpas wil hebben. Ja, die zou er onderweg eh, het weekend blijven steken, ja, ergens. Ja. Maar misschien heb je geluk met een luxe wagen of zo. Ik gaan proberen. Ik ben nu op ongeveer 50 kilometer van München. Er zijn hier maar twee Nederlandse vrachtwagens. De ene wordt bewoond door een Pool. En daar staat een verhuizer uit Eindhoven. En die is, zit niet in zijn cabine. er is wel een hotel. Ik ben altijd veilig. Een grote restauratie. Uh, Spreekt u Nederlands of niet? Uh, Deutsch. Oh, Deutsch? Ja. <laughs> Zit u ook van Polen of niet? Van Polen? Ja, of van Duitsland. Ja, van oh, ja. Ah uh, ja. Want ja, ze fahren ook aan een hollandische wagen. Ja. Alles ook met de prijs te doen? Ich möchte ich nichts zu sagen. Warum sollte ich da was sagen? Über, über sowas darf ich gar nicht reden. Habe ich immer bei Alster unterschrieben, dass ich über sowas nicht zu reden habe und das mache ich auch nicht. Okay. kenne Sie ja nicht, ich weiß ja nicht, äh, wer Sie jetzt sind. Sie können ja können ja finanzieren. Nein, ich bin okay. von der holländischen Radio. Ja, aber äh, okay. möchte ich nicht. Nein. Ist jetzt nicht gemeint, aber möchte ich nicht. Nee, hey, okay. okay. Borsalat Goiner Aard. Tussalaat Zwaaitse Aard. Enorme grote. Ik denk een baguette belegd. Met keten. Een koffie erbij. Je neemt een lekkere salaatteller. Dat is gezond. Met je vitamintjes, hè? Ja. Maar je is het eten goed, dus. Ja, je kent hem wel het eten. Ik maak een praatje met Appie Happy, Een eigenaar van een trukkerscafé over zijn cliënt. We koken wel Poolse zuurkool. Oh ja. ja. Dan komen ze ook wel eten. Polen niet. Nee. En dat doet de Hollanders op eten. Oh. Je eet die Poolse zuurkomst? Ja. Maar waarom eten komen Polen? Want hierachter zitten heel veel Polen. Nou, de Polen die hebben in de eerste plaats niet veel geld en die koken onder de auto. Die zetten dus gewoon een prima in een kartonnen doos en daar ze zitten eten op straat. Maar nou, we begrepen net dat ze 43 euro per dag verdienen. Ze verdienen ook veel te weinig en dat is ook gewoon absurd, maar... Ja, dat is het EEG-systeem uh, van nu. Men uh, buit dan enorm uit. Dat zijn voornamelijk Hollandse transportondernemers. Ja. Die gewoon lekker goedkope chauffeurtjes nemen en de Hollanders aan de kant zetten. Ja, ja, ja, ja. En, ja, maar, maar profiteert u verder wel van dit bedrijventerrein? Of hebt u het van andere ja. chauffeurs moet u het hebben? Ik moet het, ik heb het maar van de Hollandse chauffeurs, de Duitsers en de Franse. Maar uh, die Polen, die komen als ze komen, dan zijn ze al meestal beschonken. En dan uh, twee of drie grote bieren en dan schikken ze terug van de prijs. En dan zijn ze weg. Ze willen ook dikwijls wodka en uh, bier tegelijk hebben. Wat ik al sowieso niet doe, omdat ik dan weet dat ik ruzie krijg. Ja, dus... Uh... Want dan gaat het in de bol zitten. Nou, dan worden ze lazer, en zijn hoerend vervelend. Ja. Bijvoorbeeld als ze dan drie drankjes op hebben en ze moeten de vierde... en je zegt het kost zoveel, dan weten ze de eerste drie zich niet te herinneren. Dat gebeurt zo met drank, hè? Ja, <laughs> ja dat gaat zo. Ja. Maar hebt u verder veel overlast van het terrein of uh, bent u, nou, staat u neutraal? In, uh, nou, ik heb er wel wat last van. In het weekend staan er hier zo'n twee, driehonderd van die lui om uh, niks te doen. Zoveel? Uh, ja, en die hebben allemaal een vakkie, uh, zakje met vuil. En dat donderen ze bij ons in de vuilnisbak of ze gooien het gewoon op straat. Ze staan hier tegen de muren te pissen. Ze hebben hier achter het gebouw vlak naast de septitank een uh, stuk trottoir gord gereden. Ja, zondags ook is hier heel luide muziek. Dikkels, dan hebben ze een soort feest. En het eh, ochtends gaat dat nog goed, maar smiddags zijn ze dan toch ook weer dronken. En dan gelukkig slaan ze elkaar op de bek en niet ons. Maar ze zijn wel bezig. Maar er zijn vaak vechtpartijen. In het weekend zie je dat nog wel eens gebeuren, ja. Dan staan, staan ze elkaar... Dan zitten ze een tijdje achter elkaar al en even later drinken ze weer wodka samen. Heel leuk. Ik vroeg even honderd mensen of ze misschien richting München gaan. en Je krijgt honderd keer nee te horen, dat is nog wel te doen. Maar heel veel mensen ja, die kijken je niet eens aan, die schudden alleen maar, die zeggen niks. En uh, die behandelen je echt als een stuk vuil. Dus ik kan me ook voorstellen dat een uh, zwerver zich zo gaat voelen. Je, op een gegeven moment word je kleiner en kleiner. Dan heb je ook geen zin meer om iets in de microfoon te zeggen. Dan uh, voel je, je alleen maar gedeprimeerd. Houd afstand van de paden, ja. Vind nach naar München of Innsbruck? Nee, voor München. Voor nee. Nein. Nee, ja, ben in Entschuldigung, fahren Sie naar München? Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Ik mag pause. Oh, je mag backen. Nee. Oké. Okay. Ik okay. naar München. Ja, we gaan nee. okay. naar, naar, uh. naar München. naar oh, München. naar München. Niks München. München? Michigan. München. München. Ja? Sie. Sie uh, sprechen Englisch. Italien. No. Polnisch. Serbien. Serbien. Kann ich mit Ihnen fahren? Ich. ich. Pet. Was? Pet. Pet. Pet. Pet. Ein, zwei, drei. Full. 1, 2, 3, 4, 6, Uhr Stunde. Ja. 6 Stunden. Uh, Nacht. Ja. Uh, gute Fahrt. Ja, ik ben Patrick Meeuwissen, voorzitter van de Nederlandse Vervoersbond. Op een parkeerplaats waar veel Oost-Europese chauffeurs komen... spreek ik af met Patrick Meeuwissen. Ik vraag me hoe het eigenlijk komt dat ik uh, zo weinig Nederlandse chauffeurs zie. Is misschien een groot deel van de lading overgenomen door Oost-Europese chauffeurs? Ik denk wel dat we hard op weg gaan naar uh, misschien wel 20, 30 procent. Uh... Nou, als je vooral meerekent dat er uh, achter Nederlandse wagens... dat daar gewoon buitenlanders achter het stuur zitten. Daarnaast heeft onze premier Rutte ook het onzalig idee opgevat... om de Bolkenstein-richtlijn uh, weer uh, af te stoffen. Wat, wat betekent dat? Uh, dat? Als dat gaat gebeuren en als die wordt aangenomen... dan betekent dat dat de Poolse chauffeurs en de Roemeense chauffeurs... hier onbeperkt mogen rijden... Uh, tegen de arbeidsvoorwaarden die in hun eigen land gelden. Nou, dan kunnen de Nederlandse chauffeurs massaal uh, thuis blijven zitten. Want dan hoeven ze echt niet meer te komen. En die werken dan voor de helft goedkoper? Ja, of nog minder. Ja. Oké. Okay. Een een stukje met die mee mogen zo. Ja, dat, is zo ja. Ah, ja, dat is fijn. Je, je moet je eerst inpozen maken. Uh, dat, dat doe ik helemaal weer. Ik had even een vraag. want Vroeger liften ik zo in één keer naar de Brennerpas. Maar tegenwoordig uh, gaat dat niet. In, in alle eerlijkheid, waarom denkt u dat dat, dat is? Waarom uh, lukt het niet meer? Ah, het is allemaal wel een beetje teet en druk. En uh, wat weet ik allemaal wat toe. Maar, er zijn ook weinig, weinig vrachtwagenchauffeurs, vind ik. Weinig Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Wat ja, daarmee dat, te maken? Zijn er genoeg, maar. Uh, Waarom stoppen die hier niet? Is dit misschien een, een, een dure plek of zo? Nee, dat weet ik niet. Maar je zit, je zit met, met de tijd hè, dus uh, je probeert zoveel mogelijk uren vol te reden en, uh, en dan bezoek je maar een parkeerplaats uh, waar, waar dat maar is. Nou, ik denk dat de, de meeste vraag die gaan gewoon per, per, per trainen. Dus, uh... Oh. Je wordt gewoon ja, ja, voor, de, voor, de, voor de grenzen van oostenrijk Zwitserland uh, wordt uh, alles op de trein gezet en dan gaat het eroverheen. En waarom doen ze dat dan? Nou, puur, ik denk het toch wel een beetje om kosten te sparen. Want uh, ja, tol moet je toch overal betalen in de of Zwitserland. Dus je uh, moet je allemaal tol betalen. De vergunningen heb je allemaal nodig. In de trein is het allemaal makkelijker. En dan ben je van, uh, ja je zit toch met, met, met reden in de wet of zo. Als je zover kunt komen om uh, zo'n oplegger af te koppelen. Ongeveer 10 uur. Ongeveer 9 of 10 uur, zeg ja. maar. Nou ja, of 8 uur, Kijk maar hoe, hoe ver. En, uh, je kunt hem dan, uh, dan afkoppelen. Je zet hem op, op de trein. Ja, dan gaat de, uh, de oplegger, Die gaat uh, mooi over, over de Brenner Pas in. En, en uh, aan de andere kant dan staat een Italiaanse collega, die pikt hem eraan en uh, die gaat weer verder. Dus uh, je verdient uh, qua tijd ontzettend veel. Dus eigenlijk is uh, met de vlammende pijp over de, over de Brenner Pas, is een uh, beetje verleden tijd? Een beetje verleden tijd, ja. Wat hebben wel gedaan, maar. Wel minder, ja, absoluut. Ja, ja we hebben minder gedaan. Nu met de vlammende pijp naar, uh, naar Basel. Naar ja. Al zeggen, ja. Maar, ja. Uh, München, ja, zoals zeggen, Ja, München. Basel, München. Ik wil door dat Ja. Het is donker en het sneeuwt. Deze laatste reststutten stikt het van de vrachtwagens. Ik ben alle trucks langs geweest. Het waren er heel veel. Een stuk of 50. al vijftig. Maar de meeste trucks gaan slapen en hun chauffeur op. Want de rijtijden zitten erop. Het is de enige optie. Dat is om nu met een personenauto naar München te liften. Het is gewoon gisteren te langzaam gegaan. En uh, ja. daar ben ik nu te laat. naar de wc te gaan, kost 70 euro cent. ik gelijk hier van? Doe fijn. Zeg je? Werk tijd. We oh. door. Ja, dat viel wel mee, maar de tijd is we. staan in de Je hebt hier wel die die wel, uh, wel fijn, uh, geluid. Ik de richting. Oh, dat is die Nou, geloof ik maar beter. beetje. Met een grote manier. Maar het is niet glad. Een beetje. Ik mag met deze manier mee, maar hij waarschuwde me wel. Dat als ik angst had, moest ik niet mee. Dan ging zeer snel. Nou, ik heb wel een beetje angst. Want, uh... Dan gaat het net heel hard en het is glad. Maar ja, ik heb geen keuze nu. 36 kilometer de autobaan volgen. Ik hoop alleen dat ik geen, niet zo aan mijn einde kom. We gaan nu al 190 een gladheid. Een hele grote BMW heeft. We zijn daar richtige in Ja, also, dus beste tijd, 2 stunden München-Frankfurt. Ja, immer 200. Ben Wanneer ze durven. Ist das Oder möglich, wie noch schneller? Ja, natürlich. Wie, wie, wie schnell? Also, momentan, sage äh, ich mal, ja, so 300 rum. Wie viel? 300 rum. 300? Ja. Stehen das Ja, kein Scherz. Geben Aber nicht, gehen? wenn es glatt ist, doch? Ja, nee, nicht nein, nicht, wenn es glatt ist. Schöner Verhältnis. 300? Sie haben, Sie haben einen andere Wagen, und da mit die Wagen können Sie 300? Ja. Und welcher Wagen ist das? Ein Porsche. Ein Porsche. Die haben Sie auch? Ja. We staan nu op met 120 tegens uh, slipgevaar. <laughs> uh, hij blijft gewoon 180 rijden. Nou, ik laat me niet kennen. Iets ja met zet, achter niet angst. Als hij daar en achter rijdt. Rijdend op de rand van dood of leven. Is hij blij als hij kan zeggen, alles ging weer goed. Met de vlam in de pijp... ...scheur ik door de brengenpas... ...met mijn dertig toren wiesel... ...ver van mijn huis, maar in de zes. ai, ai, ai. Helaas. Helaas. Vlam in de pijp. Het werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. Techniek Arno Peters, eindredactie Willem David. Mocht u willen reageren, luisteraars, mail ons. Redactie apestatie hollanddoc.nl Redactie hollanddoc.nl En onze site www.hollanddoc.nl radio daar vindt u al onze programma's van de week daarvoor, de week daarvoor, de week daarvoor. Tot in een heel ver verleden. En daar kunt u ook mee praten op forum. En, en nou ja, van alles is daar te doen. Jawel. Straks, dames en heren, deel 11... van de hel van Dakar. Maar eerst even, ik ben zelf een keer... een weekend meegereden op een truck. Moesten we planten brengen van België naar Zweden. En dat moet je waanzinnig snel doen. Want anders dan passen ze niet meer in die truck. En toen had ik het ook al inderdaad. Die, die, die, die enorme druk van die, van die werkgever. Dat die jongens elkaar opbelden. en Dat ze zeiden van... Uh, ik moet nog twee uur, maar ik zit al aan mijn rijtijden. En dan zei die andere... ah, weet je, gewoon vijfde zekering van rechts. Kijk... Zo ging dat, hè. Dat zijn die dingen. En ik heb daar toen op de terugweg, toen ik naar huis reed... heb ik daar een liedje over geschreven. En dat is in een voorstelling van mij terechtgekomen. Ik heb geen idee waar we zijn, ik heb geen idee waar we zijn. De radio praat Duits, dus dit zal wel Duitsland zijn. De weg is recht, de weg is lang, het weer is slecht en ik ben bang. Duits regen op de vooruit de wissers maaien het opzij. We rijden op de rechte baan, ze gaan ons links keihard voorbij. Ik hoor sirenes, ik ruik rook, er is van alles aan de hand. We moeten stoppen, er is politie. Er staat een vrachtauto in brand, de chauffeur die viel in slaap en hij reed zomaar in de kant. Hij is dood, wij moeten verder, want onze baas is onze herde. Ik heb geen idee waar we zijn, ik heb geen idee waar we zijn. De radio praat Nederlands, dus het zal wel Holland zijn. En we komen in een file, dus dit moet wel Holland zijn. We schuiven langzaam richting Randstad, komen op bekend terrein. Herken de bochten en de bruggen, kruik de koffie. De stip moet de fabriek van Douwe Egbert zijn. Het is nu nog maar 100 meter, 100 meter naar mijn huis. Want als ik de Douwe Egberts ruik, dan ben ik bijna thuis. Ik ben thuis, als ik de touwen echt ben. Geen idee. Tenminste, dat was de titel hoor. Geen idee. En. Het werd gezongen door Vincent Bijlo, belachelijk om dat van jezelf zo aan te kondigen. Het is tijd voor de hel van Dakar, deel 11. Het team Muntz van Amerongen en David die doen het rondreizend circus der wereld aan. Het grootste rondreizende circus der wereld, de Dakar Rally. Dat doen ze in twaalf weken, doen ze daar verslag van, van dit Media mediacircus in evenveel wonderbaarlijke programma's. In de voorlaatste aflevering wordt het langzamerhand zo eens tijd... om een begin te gaan maken met een overzicht van de hoogte... en vooral van de dieptepunten gedurende deze slopende rally. Een heel diep, ontzettend diep, diep, diep dieptepunt... was toch wel het ultrakorte optreden van het gedoodverfde kampioensteam... maar hopeloos falende team De Roy. Maar tegelijkertijd was er ook weer een prachtig hoogtepunt... en daar staat het team natuurlijk vandaag weer bij stil. De kennismaking met harley rider Tony Houtenpoot. Oftewel, Tony van der Heide. Luistert u naar deel 11 van De Hel van Dakar. <tied> Ik ben Twan van Oleschot en Holland toch presenteert de Hel van Dakker. Wat ben je van, Twan? Wat ben je van? Ja, wat ben je van? Je oh, ik ben van Team de Roy. Oh, dat dacht ik al, ja. Wat is er gebeurd met Gerard? Uh, die heeft de eerste dag een jump gemaakt en die is uh, weer door zijn rug gegaan. Ja. Dus, uh... ik hoorde van zijn vader, die was een beetje boos als een gordelriomp, zei zijn vader. Ja. Is hij waar? zegt dat je hem wel om had. Oh, ook yes. onze vader erbij dan? Nee. Ja. <laughs> Emoties. Ja, want ja. Ja, die oude, die, die ja, wilde... Hij die... heeft uh, een speciale stoel, niet, dat je die je net hebt zien zitten, speciaal ja. op hem helemaal gemaakt. Voor zijn rug. Voor zijn rug. Dus, uh, en nu wat die, ja, het eerste bultje wat hij kwam... Uh, ging dus het was gelijk de, de eerste? De, uh, ja, bij 72 kilometer. Dus hij had het gewoon als zijn rug? Ja. dat dus was niet goed. Uh... Ja, het was meteen fout. Dus waar uh... zijn dus zijn conditie was? Uh... Ja, oh, whatever. even heeft twee ja in het september heeft hij ook zijn rug gebroken, ook uh, met de rally in Rusland. Rugbreker? Ja. Hoe doe dus je streek, dat dan? Uh, ook door de klap, uh, de wervel die ze tussen zat, een stukje afgebroken en in elkaar gegaan. En, en, en die en mensen die bijrijden, bij is dat nergens last van? Nergens last van. Jezus, nee, maar waanzinnig Blijkbaar heeft hij ja, een Zwakker. zwakke rug. Ja, ja. Dus je moet echt van alle markten thuis zijn en wil je dit doen? Ja, ja, ja. ja. Het is eigenlijk gewoon topsporten. Het is topsport. Veel mensen kijken er makkelijk tegenaan, maar. Uh, nee. Het is toch wel even iets anders. Want dit, dit, je, bent dag, je rijdt, je rijdt oh, 10.000 kilometer ja, door de meest onbarmelijke omstandigheden. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Want wij rijden wel eens een keertje mee als ze gaan testen of zo. Dat is dan drie rondjes, maar dan komen wij er al gebroken uit, hoor. Toen kom je er gebroken uit? Ja, ja, ja, ja echt. echt. Ja. Het is echt afzien zoiets. Jezus. Ja. Maar je moet, je moet er wel helemaal niet net te gek voor zijn, wil je iedereen zegt het is een ziekte. Van jou ook? Ja. Even wat, hoe ben je bijgekomen? Want je bent, je bent van de origine ben je automonteur of wat heb je? Ja, ja, ja, ja. Ik, ben, ja ik ben dan vriend van Gerard. En, uh, en wat doe zo. je dan? Je bent een vriend van Gerard? Ja. We hebben elkaar leren kennen eigenlijk ja, heel raar. Een kameraad van ons die woont in zon. En Gerard woont ook in zon. En die Gerard in zijn verkering ging uit en hij was vrij gezellig. Hij zei, kan die mee gaan skiën met ons. Waarbij wij hadden zoiets van, nou, het zal wel, wel zo'n opke. Hoog mannetje, zijn ja. laat hem maar thuis. Ja, maar toen viel iemand weg, dus ging hij toch mee. Kwam je aan keuze, met zijn sorry. hummer H1, zijn, echt zijn hele grote bak? Kwam je aan, dan zijn we gaan skiën en wij zijn samen op één kamertje gelegd in een stapelwetje, want we waren de enige twee vrijgezel. En sindsdien zijn vrienden, echt vrienden. Je rijdt niet zelf in de race? Nee, nee, nee, nee, service dus wat doe, wat doe je dan? Dus jij, jij, uh... Als er iets aan de hand is, dan moet ik ze op gaan halen. Dan moet je het veld in? Ik ben de eerste dag Hans Beckswezen halen. Oh ja? Toen, ja. Die, uh... toen ik gecrash was, hebben we hem op de aanhanger gezet. Ja, die kerstjes, gezien. Dat was een broert, lag je erbij. Nou, de auto stond al op vier wielen toen wij erbij kwamen. Ja. Dus uh, wij kwamen s'avonds om tien uur eraan. Ik had de gps-coördinaten doorgekregen. ben ik daar naartoe gereden. Hebben we hem erop gezet. En toen, s'nachts dus om half zes, waren we terug in het IVAC. Ik heb twee uurtjes geslapen en de volgende dag weer vertrokken? De volgende bieve. Ja, en we rijden alleen of er iemand bij? Nee, we zitten met drie. Maar Ik ben, ik ben wel alleen chauffeur. is Dakar. Wees. Dit is ja, te commercieel. Te commercieel. En daarom gaat Jan de Roy ook niet meer mee. Die gaat niet meer mee? Nee. nee. Die stopt ermee. Ja, hij is ook al gestopt. Hij zelf? Want vond hij vond niet te commercieel. Ja. Maar hij legt wel weer even uh, hoop geld neer voor jullie allemaal. Ja. Voor zijn zoon. Hebben ze een budget voor, dat is uh, hun vakantie. En... Maar gaat hij volgend jaar, dit dus volgend jaar zit je hier niet meer? Dat is niet te zeggen. Nee. Maar ik denk dat ze volgend jaar ook nog wel hier blijven. Ja, hij blijft natuurlijk de Rooi ja, en Dakar, hij zit toch aan elkaar verbonden. Ja, ja, ja. Jij zegt, het is niet meer spannend? Nee, nee. Maar je de... de... nog steeds lui. Het ja. ja. is geen kattenpis. Je weet net of het uh, makkelijk is. Waar ik Hans ben wezen halen, is een, was een pad van 25 meter breed. En een flauwe bocht erin. Ja, daar is hij gewoon te hard ingegaan. En toen is hij over de kop gegaan. Maar Gewoon te hard, maar dat kan je thuis ook ja. overkomen. Over oh, het kan ook de navigators geweest zijn. Als die zegt uh, over 100 meter komt het een bocht. En ze zijn er al. En Hans verwacht niet dat de bocht er is. Gaat... Hoe gaat het dan? Want je, je ziet al waar je rijdt. Ja, maar de chauffeur vertrouwt de navigator. De navigator Hoe? heeft het rode boek, die zegt uh, over 100 meter bocht naar rechts. Over 50 meter gaan we links. Kan met ogen dicht, je zou eigenlijk blind kunnen rijden. Echt de waar? Chauffeur. Ja. Maar ja, zo'n Chris Segers, die, die kan er ook niks van natuurlijk. Nee, nee. En uh, de Hans Becks reed dit jaar ook voor het eerst met deze navigator. Dus ja. Bij Hans ging naar 22 kilometer al fout. Ja, 22 kilometer? Ja. ja. Hebben we niet Dat begonnen? Ja, is over, en die auto is te lossen. Maar, maar, maar zo'n navigator die is echt heel belangrijk. Heel Ik dacht die gozer een aanreikste. beetje. Iets belangrijks. Ja, echt. echt. Dus als je je navigator onderweg kwijtraakt, heb je ook een probleem. Heb je ook een probleem. Nee, het is maar... echt een apart vak. Ja? Een apart vak. En het zijn heel veel Belgen als navigator. Dat is gek, want ja. normaal... Uh... Ja, maar in België staan de verkeersborden ook altijd na de kruisingen. Ja. Daarom weten die mensen overal de weg. Ja. <laughs> heb je ook een beller? Nee, nee. Ja, Geer is een, een beller. Ja. Hier heb je meteen verkering als je wil. Ja, hè? Ja, echt. <laughs> Het eerste jaar dat ik hier was, was echt niet normaal. Wat, wat heb je nog? Ik kwam, kwam ik in en heb ik de avond vrij gekregen van Gerard, Dus dan weet je echt wel. Echt waar? Nog een expeditie? Ja. Alleen dat je gewoon de stad ging in... En was. Nee, al... nee, nee. ze stonden gewoon in het bivak. En was gewoon... Uh... We hadden nog een kapot bandje, de bandje afgegeven. Omgedaan en toen kwam ze binnen. <laughs> Wat is zaal hier Arika. En we worden wakker? En, en, wie... Kale man voor de deur en uh, Tony van der Heide. Met de motor. Met de klafferijks noemen ze dat. Op één b Ja. Wat, wat is voor jou die kick? Het motorrijden en de rally volgen. Ja. Ik, ik, ik hou van de rally, van al die motorrijders zeg ik, ja, dan haat het meeste uit. En heb je ook contact weer met die jongens? Jawel, uh, jawel, jawel. Ja, die, die kennen hem allemaal wel, daar heb ik leuk contact mee met die je jongens. zeg ik, zie hem overal rijden. Ja. <laughs> hij staat overal. Maar zou, zou je dat je mee willen doen dan? Nee, dat kan ik niet. Al met je been? Ja, ook niet. Ja, ik zou het ook niet kunnen, ook niet. Ik, ik ben ook de enige motorrijder die zegt dat hij niet motor kan rijden. Ja. <laughs> Je hoort ze rijden, ze hoort al mensen vertellen, Oh, die kennen ik ken een motorrijder, ga eens een man kijken en hebben ze de vierde kant op zijn motor zitten? Mensen kunnen wel motorrijden. Ja, ja, ja. Nou, Ik ben de enige motorrijder die zegt dat je niet kan rijden. Maar, maar heb, Ook, heb je. Ik heb met mijn Harley al 500.000 kilometer gereden, Ik ken mijn motor van goed. ik ben er nog nooit mee gevallen. Maar, maar is, is die, die, die, die van Lones zeg maar, een beetje de koning van de Nederlandse Dakar? Uh... De, de, de auto's. De auto's. Wel de rijkste. Ja, ja. Veel vlees, heb ik gehoord, dat we dat kunnen eten. Veel vlees. Veel vlees. Ja, een vleesboer, een slager is het. Ja. En die komt bij ons uit het dorp. Oh ja? Ja, ik, ik, ik ken hem al lang. Ik ken hem ja. Heel lang. Maar jij rijdt al, hoeveel jaar rijd je al motor? Ik rijd op deze motorbeleid, jij rijdt vanaf 92, Ik rijd 18 jaar nu. 18 jaar. Ja. Maar je, op één been, want je, hebt, je bent je been kwijt. Ja, heb, 13 jaar geleden heb ik in Griekenland, aan de grens met Turkije, heb ik een ongeluk gehad. Ja. Met mijn motor met een tractor, en dan ben ik mijn been kwijtgeraakt. En sindsdien heb ik heel veel tijd in het rijden. Hoe ben je je been kwijtgerijken? kwam een tractor, kwam me tegemoet, die had me niet gezien. Die draaide net voor mijn neus af, die reed me van de weg af. En mijn voet die was helemaal zwart en er kwamen de maaierkropen eruit. En het stinkt. Dat Nee, dat nee echt? Ja. Je zag het zo uh, ja. Ja, in die paar dagen tijd? Ja, want ja, dat was 35 graden. En, uh, een heel gevaarlijke bacterie had ik. Dus dan hebben ze me meteen moeten amputeren, anders uh, had het weinig verschil. Ik ben dinsdags geamputeerd. Woensdags nog, nog een stuk, vrijdag nog een stuk, nog een keer, zaterdag nog een keer. Wat steeds een stuk meer, ja. het eerst, je... eerst alleen mijn voet, maar omdat het zwaar geïnviteerd was, het ja, ja, ja. en zo een stuk afgehaald. Van zo heb je ja, wel ook niet. Heel af en toe voel Maar van, dat je ook aan je teken. Het is niet zo ernstig als dat het lijkt. Zeg maar. Nee, het stelt eigenlijk helemaal niks voor. <laughs> ja, Hoe oud ben jij? Ik ben 60. Oh. Aan m'n motor is van, m'n motor is van 84. En, hoe gaat het? Bram, met jou? Ja, heel goed. Wat doe je hier? Hoezo? Ik werk. Nou, ik heb je op andere bivaks niet gezien. Nee, maar kijk, je hebt mensen die werken en je hebt mensen die ervan genieten. Deel 11 hoort u van de 12-delige radioserie De Hel van Dakar. Het werd gemaakt door Robbie Muntz, Arthur van Aambronge en Willem Davids. Volgende week is het echt tijd voor het afscheid. Het is tijd om nog hier en daar iemand flink de waarheid te zeggen. Of iemand toch nog een hart onder de riem te steken. Maar toch vooral om feest te vieren. U kunt overigens alles van de hel van Dakar nalezen op een eigen website. Op Facebook, op Twitter. En dat is allemaal te vinden via het Twitter-account DakarPost. DakarPost. DakarPost. Dus En volgende week ook het Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. Twintig jaar geleden ging de journalist Ellen Verbeek naar Moskou. En daar heeft ze samen met haar man Dirk Sauer... begin jaren negentig het kranten- en bladenbedrijf Independent Media opgericht. Dat is een paar jaar geleden verkocht aan Sanoma. Ze, ze, ze werken er allebei nog steeds. Ze hebben daar veel plezier nog steeds met hun eigen blad. Ellen heeft een blad, dat heet Yoga Journal... Corinne van der Hoeve is daarheen gegaan om te zien hoe zij daar nou bezig is... en hoe anders die wereld daar is dan hier in Nederland. Hier zometeen de sportluisteraars, dat volgende week. Dag. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan? Schenken, aandelen. Wie kan mij opvolgen? Arnoud, Lex. En wie bepaalt eigenlijk de waarde? Wij adviseren...